Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. In Den Haag is premier Rutte aangeschoven bij het overleg met zijn partijgenoten van de VVD... Het gaat daar over de plannen voor de asielwet. Daarin wordt geregeld dat gemeenten verplicht kunnen worden om asielzoekers op te nemen. Alle regeringspartijen waren het erover eens. Maar binnen de VVD is er nog verzet, zegt verslaggever Roel Bolsius. Het is de fractievoorzitter Sophie Hermans niet gelukt... haar eigen uh, partij te overtuigen of haar eigen fractie te overtuigen... nadat zij een deal heeft gesloten met de andere coalitiepartijen. En dus komt nu de partijleider, wordt zwaar politiek geschud ingezet... om toch de fractie over de streep te trekken. Dus het wordt hoe dan ook spannend. Er zijn weer inflatiecijfers en die lijken voor de verandering een keertje goed nieuws. Vorige maand waren dingen gemiddeld 14,3% duurder. Dat getal is ietsje lager dan een maand eerder.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 Ziet dat ook terug in zijn energierekening. Alleen mensen die een nieuw contract hebben afgesloten. En de zeesluis Muiden heeft er een spirit animal bij. Een museum in de Australische stad Perth vroeg het publiek om mee te denken over een nieuwe naam. En net als bij zeesluis Muiden kwam er uiteindelijk een idee uit rollen dat je best inspiratieloos mag noemen. Het museum in Perth heet vanaf nu Perth Museum. Zo'n 60% van de mensen heeft op die naam gestemd. En het museum zelf is er ook blij mee. Ze noemen het daar een logische keuze... die de verhalen en geschiedenis van het gebouw in zich draagt. Het weer nog, af en toe wolken en af en toe zon... maar wel bijna overal droog bij 14 tot 17 graden. Later trekt het verder dicht... en vanavond zijn er pittige buien met kans op onweer. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB. De ochtendspits is bijna achter de rug...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 Ja, de ja. Rostons, the Jimmy Shelter. We hadden het erover, het is ja. niet gering hè, wat, ze, wat, ze, wat ze gedaan hebben, die jongens, nee. in de afgelopen jaren. Maar jij vertelt je over die vrouw op dit nummer? Ja, ja die vrouw op dit nummer die, die meezingt, die, die, uh, die kende Mick Jagger. En die, uh, nou, die werken dan nou, met elkaar een beetje. En dat was een achtergrondzangeres. En dat vond hij zo te gek. Ze zei: Nou, dat wil ik wel, uh, dat, wil ik wel uh, dat zij dat uh, hier meezingt. En, uh, maar die, die, die vrouw was zwanger op dat moment en die had eigenlijk helemaal geen zin. Heeft hij er toch over gehaald? En dan dus heeft ze dit in één keer ingezongen. Ik heb geen tijd, dus ik of ja. ik <laughs> wel, ik moet ik afkollen? Moet, ik moet een puffles. Kom op, even een half uurtje inzingen. Maar is dat de gek En dan doe je dit. Ja, ja en dat wordt zingende kerk uit. Dan ben je horen, jongen. Het klinkt zo goed. Het is echt. En het is 60 jaar, hè? Ja. Het is eigenlijk uh, de, de, de kwaliteit van opname. vind ik niet zo heel erg veel verbeterd. Want als je beeld ziet, weet je wel, als je beeld van vroeger ziet, dat is zwart-wit en uh, ja. het zag er slecht uit. En, en uh, als je nu kijkt, is dus, uh, 4K of 8K. Ja, opera, is, opera van Caruso uit vorige eeuw, dat is wel een beetje krakerig nog. Ja, maar dat wel. Jaar, maar de, in de 60e jaar, als je ja. alles van de Beatles. Weet je wel, het 67. Sgt. Peppers. Op het gegeven gingen ze het filteren, gingen ze het schoonmaken voor de CD's. Ja. Weet je, omdat het niet meer op, op eetjes werd. Maar, viniel. Maar wat ik ook denk, wat ook mee te maken heeft, wij zijn geen honden. Hoe bedoel je? Dat wij, ons, ons gehoor, heeft maar een bepaalde mate van. Je, van ja, dat klopt. Dus zijn, wij kunnen niet, wij zijn niet, we hebben, hebben niet een, een, een absoluut gehoor, net als een hond dat je. Uh, boven de zoveel hertz kunt horen en nee. wij horen gewoon een bepaalde marge. Wij zijn niet de beste luisteraars, zou ik maar zeggen. Nee, maar in, in het kader van wat we wel kunnen horen, vind ik als je de nummers die nu, die nu worden opgenomen en gemaakt. vind ik. geen ah, nee, zekerheid. Het is niet echt veel beter. Nee, dat klopt. Maar dan heb je ook nog aan mensen tegenwoordig hebben ze koptelefoons op van 1200 euro. En dan ja. denk je dat je het verschil hoort met gouden uh, gauwe verbindingen, gouden pluggedoe? Nou, ik niet. Nee, we hoorden het niet nee. Hé, hey, Overigens had je nog even meegekregen dat er in Taiwan even een, uh, een, een kommetje, een theekopje en een bordje in het museum zijn omgedonderstraald. Je meent het. Ja, dat is ook geen klein bericht als dat. Nou, vertel eens even. Nou ja, het... Uh, <laughs> Het, zijn, het, zijn, uh, het waren een, een kommetje, een theekopje en een bord uit de Ming- en Qing-dynastie. Mm -hmm. Dat weet je alles van natuurlijk. Ja. Uh, maar die zijn vrij zeldzaam. En ze waren niet verzekerd. Ach. Dus, uh, dus bij twee, uh, uh, uh, uh, twee keer schade en toch met de verzekering. Even weet je al allang, nee, niet verzekerd. Uh, er is niet duidelijk hoe het is ontstaan. Hoe het, hoe, hoe het, hoe het is dat het kommetje en het schuldetje kapot zijn. En bij de derde geval is heel duidelijk... Een, staf me een medewerker had het kommetje even op een bureautje gezet... en viel het er van af. En toen klapte het uit elkaar. Op de museumdirecteur zegt... ja, zo, gaat dat met kommetjes, had hij gezegd. <lacht> maar ja, deze man is toch wel... Deze is toch wel wat mensen disciplinair gestraft vanwege nalatigheid. Want er is naar buiten gekomen wat dat kommetje... dat theekopje en het bordje kostte. 77 miljoen euro. Ah, nee. Ja. <laughs> nee dus. de, niet even een kommetje van... pak uh, weer 25 miljoen op de grond stuiten. Oeps, koek, <laughs> koek. En dan... Ja, stop er kan, een blikje erbij. Ja, je kan het er van altijd weer 95 plakken. 95 cent van de Lidl. En seconde nee, secondenlijm. Ja, is toch... <laughs> Maar, echt, maar die directeur... Ja. Zo gaat het toch met kommetjes? Ja. Mm -hmm. maar je, maar je, hebt, je hebt een kommetje van 50 minuten... dan zit je op de rand van een bureau. Tuurlijk. Ja, Ja, ja. dat doen kommetjes. Ja, dat doe je dan met kommetjes. Je ja. Ja. had hey, net iets over, de, over het mannenkoor. Dat bestaat 40 jaar. Ja, het mannenkoor bestaat 40 jaar, jongens. En... Uh... Uh, ja, dat is uh, uh, hartstikke leuk. En uh, is opgericht in, uh, op 26 augustus 1982... door Dico van Putten. Ja, pianist uh, pi Pianist, uh, uh, ik, ken nog, Een uh, ik ken hem nog goed. dirigent. Uh, ik ken hem nog goed. En 7 september 1982 is de eerste repetitie uh, uh, geweest... in het toenmalige gemeenschapshuis. En uh, dat is waar nu het museum zit. En tegenwoordig uh, zitten ze in uh, uh, de blauwe tram... Bij, uh, bij Louis David Carré. En uh, daar oefenen ze wekelijks van uh, acht tot uh, kwart over tien. En daarna wordt er een drankje genoten. Nou, nou ja, dank Ik heb nog even gekeken naar de samenstelling van Salfs Ja, Want daar is natuurlijk wel wat veranderd in de loop der tijd. Kan je ik, zijn, ik zie ja. een aantal gezichten die ik nog wel ken. Mm -hmm. Waaronder uiteraard uh, Ab, Ab van de Molen, die zit er nog in. Die is echt die is eerst van de eerste uur Maar die Ton Kaspers ook. Ja. ja. Er zijn er een paar waarvan ik, als ik naar de gezichten kijk, dan denk ik, ja, oh ja, die ken ik nog wel van. Erik ja, ja, die ken ik zo. Maar die zat ook niet vroeger bij. Want het mannenkoor in de jaren uh, 80, 90. Hans Rubeling wel. Oh ja, dat zou kunnen. Uh, maar er zijn een aantal, maar de rest is gewoon uh, dood, denk ik. Want ja, die gasten hadden toch allemaal een licht vergrote lever, volgens mij. Ja, en Dringelied is daar het getuige van, hè? Ja, ik heb natuurlijk met Frank en uh, um, um, uh, met dingetje. ...hebben wij uh, Dingetje en het Santos het uh, ...drinklied van Mario Lanzo opgenomen. Oh. En dat was echt hilarisch. Maar bij volle toeren werden jullie gewoon geweigerd. Op een gegeven moment nee, werd, nee, de, apart apart geset... de bar, werd de bar apart gezet. werd de bar dichtgegooid. gegooid. Ja. Want ze hadden al twee keer bij Nederland Muziekland... Wa ...was het, ja. het Santos Mannenkoor geweest. En dan is het gewoon een heleboel bijna nou, niet afgebroken. Maar ze stonden, ja. van, ze stonden tegen elkaar aan... ...omdat ze ja. anders omvielen van de ja, drank. Ze hielden elkaar vast. Ja, hij, hielden elkaar vast. Ik, ik, ik, ik hoorde ja. het van Frank dat hij nog eens uh, zei... ...dat die uh, Jeroen Reumerman... ...die werd door Hans Badman... <laughs> Ja. Ja, Hans Bont Hans was dat er, ja, er ja, ja, bij. Ja, ja, ja. ja, Jeroen zat erbij. Ja. Jeroen Rijman, er zijn een aantal mensen. Ja, Jeroen Reumann die bestaat ook niet meer volgens mij. Nee, nee. is ook helaas nee. overleden. Ja. Maar Er zaten een paar feestnummers tussen. Ja. Dan kan je zeggen, ja, uh, we, hebben, we hebben zo gelachen die ja, dag. Dat is echt niet normaal. Maar, maar dit is gewoon gewaarschuwd worden <laughs> bij een televisieprogramma. Zelfs mannenkoor. Nee, zwarte lijst niet doen. Je bar is leeg. Je record is kapot. Maar ik werkte natuurlijk in Hilversum en ik kreeg dan. Jos Peek, ik weet niet of je hem kent. Ja, nogal. Jos van nog Volle Toeren. Jos van Volle Toeren. Ah. En uh, Jos, die was de producent ervan. Ah. En die kwam naar me toe in België. En toen dat hele uh, uh, uh, ding speelde. En ze. Wat doe je mij nou aan? Ja, ja, ja. ja, ja. Waarom, waarom? Ik hoor het hem de... zeggen, Josie. <laughs> ja, die vond het alleen maar uit. Die, die vond het makkelijker om Siska Peters te hebben. Ja, dat kan ja, ik wel. Die kwam gewoon op tijd. <laughs> kwam Loogman met het, met het <laughs> nee, joh, de Nee, doe mij koos die... Albers of Siska Peters. Ja. Maar die komen op tijd, en gaan meteen weer weg. Dag. Ja. <laughs> en in de, bus, in de bus begon het natuurlijk al. Ja, tuurlijk. Ja. Maar we hebben ook een keer. Uh, bij, weet ik, bij die Go Round of zo'n zo soort programma. En bij de NOS uh, zaten we in de kantine. En, uh, maar dat was middags natuurlijk al om uh, twee uur. Ja drie uur of top op weer top kan of ook op bier op, bier op open, of niet ja maar dat uh, dat kon toen niet want uh, en toen zei het mannenkoor van uh, als er geen mier is dan gaan wij weg oh, dus uh, nou toen werden we ook weer apart gezet <lacht> maar tegenwoordig als ik nu kijk naar wie er allemaal in zit... het zijn allemaal keurige grijze ja heren. ja nee dat is uh, niet die, meer dat is allemaal nee dat is allemaal uh, ze doen een drankje maar het is niet meer dat er kratten mee moeten. Dit is, uh, we doen glaasjes in, in plaats van kratten, ja, volgens mij. Ja, ik denk dat het uh, ook beter is, hoor. Ja, toch? Ja, zeker. En uh, ja, Zeker voor... voor, voor uh, eigenlijk voor alles. En natuurlijk voor het repertoire. Repertoire is nu Nederlands, Duits... Je weet Engels. wat ze zingen, hè? Ja, de Amsterdamse Grachten, het Zandvoort volklied. Maar ook Duitse dingen, religieuze nummers. Altijd leuk. Italiaans en Engels, maar gewoon ook. Maar Engels zijn natuurlijk de Danny Boys Ja, en even kijken, Memory van Weber. en noem maar op. En ook twee Franse liedjes. Vive la compagnie. Wie kent hij niet. Wie kent het niet? Van Jean Le Vraudy. Zal de Dat is pas van Ah, Ik was net ja. in Lille. Lille met, met, met wat zeg Lille. je? Ik was zaterdag in Lille. In Lille? Ja. Lille. Wat doe je in Lille? Beter bekend als Vrijssel. Ja, ja. Nee, even met zijn twee vrienden. Het was, even, ik was wat een leuk. weekendje weg. Maar Lille is een hele leuke stad. Ja, dat weet ik. Mensen uh, ja, rijden meestal voorbij Lille op weg naar Parijs. Maar het is een soort. Ja, ik ben er wel geweest. Ja, ik ik, ja. ik, ik, ik was er nog nooit geweest. Terwijl een beetje een zooitje vind ik. Nee, het is prachtig. De buitenkant. Je, ja, de elke buitenkant in Frankrijk Ja, dat lille. is waar. Alle balieu's zijn leuk. Maar balieu's. balieu's. Het centrum van Leeds is prachtig. Ja, laten we muziek Dan doen. Dan dus, is een beetje de Vlaamse hoek wordt dat ook gesproken? gesproken, Toch? Ah. I hear him before I go to sleep and focus on the day that's been I realize he's there 10 Ja, dat is een heel mooi nummer. Ja, nummer. nummer. die ook nog. Dus Echt waar? Ja. Nou, dat doe je goed, Jaap. Het is, uh, zeg maar, uh, de, de, de liedjes die ons leven zo leuk maken. Mooi. Dus, ja. uh, zeker. Het ik de donderdagavond. Ik, ik het had dus, nog een leuk kopje. Vertel een, een kopje. Ja. Nou ja, dat kopje, dat het vorige keer had je voor mij het kopje al gehad. Dat was mijn vorige sympathieke kop. Transgender tik op tv. Kleren uit een bespeeld keyboard met haar penis. Dat ja. vind ik sowieso. Ja. Mooi kopje. Ja, dat was een mooi kopje. Dat was een goed kopje. Deze ja. heb ik... Uh, dat uh, vond ik ook wel leuk Man in Polen steelt tram en vervoert nietsvermoedende reizigers. Man in Polen. St steelt, ja, waarom? Maar goed, dat is hem Man in Polen steelt <laughs> tram en vervoert nietsvermoedende reizigers. Oké, okay, niet <laughs> Dus is man die heeft gewoon die, die vertrok met een tram, die heeft een, gewoon een tram gejat bij de remise van het dorpje Katowice. En uh, hij gaf een niet bestaand lijnnummer 33. en reed vanaf Katowice naar Chorshoff, wat er vlakbij ligt. Hij stopte bij meerdere haltes. En dan pikte die mensen op. Ja, en toen hij viel hij een beetje op door een echte film, Die vond hij iets te langzaam ging. En toen keek hij het lijnnummer. Dat klopte niet. En toen hebben ze uiteindelijk de stroom eraf gehaald. En uh, ze weet nog steeds niet waarom hij iets gedaan heeft. Maar hij had blijkbaar zin om even, even lekker uh, nou, met het trammetje ervandoor te gaan. Met een trammetje spelen. Maar ik vind het ook wel heel bijzonder. Lijnnummer 33. Ja, het Max Verstappen. Het ja. ja, Max Verstappen ja. verder waarschijnlijk. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. ja, maar hij was niet dronken. Normaal is ja. Ja. Ja. Ja, iemand was dronken. Weet je. je ziet vaak mensen, als ze dronken zijn... stelen ze een fiets, een paard, een scooter, een auto. Weet ik veel wat ze doen. Omdat ze dronken zijn. Maar deze man was broodje nuchter. En ja. ik, ik ga er door met een tram. Hm. ja Nou ja. Ja. ja, je moet er maar zin in hebben. Jij ja. Ja, had nog uh, kaart golfnieuws, uh, Ger, zag ik Ja, je hoort golfnieuws. Golfnieuws. Golf. die man uh, met dat rugzakje. Wat is dat ook alweer? Ja, dat was geweldig. Er was een man en die, had een, uh, die ging naar een golfwedstrijd. En, uh, en uh, ik zou je vertellen, dat uh, gebeurt natuurlijk wel eens. Wacht even, moet even zoeken hoor. Even kijken, jongens, twee tellen. Uh, waarom staat het? Weet je wel, dan... dan... Heb je het ergens en dan oh, ja. weet je het weer niet vinden. Dus, dan uh... weet je het weer niet vinden. Volgens mij sloeg die gozer geen hole in one... Nee, hij sloeg een hole. Ja, uh, oh, daar heb je hem ja, boven. Uh, ja. ja. uh, en uh, in het Japanse toernooi was dat. En uh, die, die, die man was, uh, die, die, die stond in het publiek. En die had zo'n rugzakje om. En uh, de, de, de, de, de Japanse Saki Fukuyata. Uh, die oh, sloeg een Shiketa. bal de publiek in. Na een korte zoektocht vonden ze de bal terug in de openstaande rugtas. Maar dan moet je het er, je filmpje je kijken, erbij: golfslag, ja. bal in rugzak. Kijk, wat maar hij gooit hem er echt in. En, nou, dan moet je, dan dus... moet je toch vanaf dat punt, dat weet je hand, weten alles. Van. Ja, van, en dan, dan wordt hij eruit gehaald. Dus ze laat hebben hem vallen. gezocht. Kijk, je kan, je kan het hier zien. Ze halen hem uit de rugtas. En dan wordt hij neerge. Kijk, daar komt hij. En dan Eén, laat, hem en dan dan laat je hem daar op de grond vallen. En vandaar kan je verder. Dus. Uh... Nou, zo uh, kan dat allemaal. Een Je kan hem ook in je oog krijgen, die bal. Dat is minder hoor. Nou, dat is een beetje lastig als ze hem daarna moeten aftieren van jouw oog. Ja, en, en dan de, moet je eerst moet je dat, dat dingetje in je oog zetten. Ze <lacht> <Die lacht> slaat er Een T heet dat ja. ding, toch? Ja. Je moet dan eerst het ding die. in je oog zetten en dan het balletje door. Ja, en je weet wat er... Als je, dan, dan schreeuwen ze voor. Ja. En dan moet je bukken. Ja. standhandigst. handigst. Ja. Of vijf. Nee, het is voor. Dus, uh, ja, dat is wel. Maar waarom uh, moet je bukken? Waarom moet je bukken? Ja? Nou, de, die bal komt dan uh, jouw de... kant op. Dus daarom roepen ze voor? Ja. Dus dus, bij soort, elke soort voor moet je bukken? Het is een soort van kijk uit. Okay. Maar dan, uh, ja. ik weet ook niet waarom dat voor is. Ik weet niet, maar uh, mag ik even iets nog uh, een klein... Want we hebben het toch een beetje over sport. Maar ik heb dat gezien. Want, want het staat hier ook uh, in de berichtgeving... Die Ros Chastain, die NASCAR-coureur. Nascar ja, ja. ja, dat vond ik ook zo'n uh, bizar uh, verhaal. Niet normaal. Ik heb filmpjes. het gezien wat, uh, wat, uh, wat hij deed. Hij liet zijn rem los. Ja. Hij gooide hem eigenlijk tegen de muur aan. En uh, hij had het op de Playstation had hij het, uh, gedaan. En uh, hij moest omdat het een soort van afvalrace was... Uh, play, uh, play-off... Uh, hij moest vijfde worden om ja, door te gaan ja, naar de volgende rol. Dus hij, en hij lag hem, Ja, en hij smeet hem tegen de muur aan en werd, uiteindelijk werd hij bijna. Maar man. werd daardoor een soort van gelanceerd. Ja, precies. Een Omdat soort, die soort met, balletje wordt het dan, dus een, balletje, ja, ja. een balletje in een in flipperkast. Ja. De middelpunt kracht. De middelpunt kracht. De middelpunt kracht. Precies, en daardoor werd ja. hij precies vijf. Maar ja. ook zijn tegenstanders... Maar hij ging waren. overal ja. langs. Ja. Hij niet Hoe heet die man? Ross Chastain heet hij. Ik geloof dat hij met startnummer 1 zelfs nog rijdt, want... Maar uh, ik, ik volg het een klein beetje. Maar echt, het de, de ging uit een bol. Iedereen ging helemaal wow. uit zijn dak van, was, uh, van die actie. Het was, was heel bizar wat hij deed. Maar hij was oud auto natuurlijk, half een puin. <laughs> ja, maar, ja, ja, maar de deur, deur is he? niet meer open. Maar, uh, nee, ja, deur, recht de rechterdeur ging uh, ja. niet meer open. Hij zegt het ook. Hè? Hij zegt dat ik heb het gedaan uh, bij NASCAR 2005 uh, van de Gamecube. Daar heeft hij het uh, van afgeleid. En toen kon het. Dus hij dacht, nou, ik ga het even in de praktijk doen. In, uh, nou, ja, daar werd er de vijfde mee. Dus, uh, maar goed. Gelukkig spel die geen oorlogsspelletjes op de computer. Nee, nee. Hey, laten we en, het ook... uh, hadden jullie even meegekregen dat, uh, uh, dat we in de horeca best wel veel bier weggooien elk jaar? Ja, is dat zo? Ja, tussen de 15 en de 37 miljoen liter bier wordt weggegooid. Gooien we weg? Oeps. En dat heeft te maken, dat is een onderzoek gedaan door, door ABN AMRO. Uh, kijk, er moet natuurlijk gekeken worden hoe je geld kan besparen in de horeca natuurlijk. Ja. Het, zijn different, het, zijn, het zijn moeilijke tijden. En het bier is met 11% gestegen, de prijs. Mm -hmm. Sinds 1 januari 2021. Uh, en het gaat in een 50 liter vat. Hè? Je kent de 50 liter vat die af het algemeen gebruikt wordt... als je niet zo'n enorm pad uh, mangelt. Het gaat om 14 glaasjes. En dat komt dus eigenlijk uit om 45 euro gemiste omzet op één vat. Dat, is best, dat zijn significante bedragen. Ja. Uh, en de enige manier om het, uh, om het verlies tegen te gaan is het opleiden van personeel. Wordt gezegd. En je kunt ook je tapinstallaties nakijken. Maar je hebt natuurlijk altijd, als je een biertje tapt. dan gaat er een beetje ja. overheen. Je hebt ook als van die apparaten. Je uh, kunt het buitenland wel zien. dan zet je gewoon een glas onder, druk je op een knopje. en dan komt er gewoon bier. pap! Komt er ja. perfect uit. Ja. Die zullen weinig verliezen. Maar wij hebben natuurlijk gewoon uh, tap open. barkeeper doet wat. Uh, en daar, uh, dus, dus maar het, het lek bier, als het er overheen gaat, dat komt neer op uh, pakweg uh, tussen de 15, dat vind ik ook een rare schatting, maar laten we zeggen, uh, pakweg 15 tot 30 miljoen liter bier. Wie pluggen sir. we lekker weg? Wiezer. Je weet dat er een, uh, ooit uh, bij Veronica Radio een uh, programma was, uh, de verborgen camera, verborgen microfoon ja. geloof ik. En dan was er een, uh, een, was een collega van mij en die, uh, die belde dan mensen <laughs> en die belde die kroeg. Dus zei, ja, goedemorgen met, uh, met Wim. Ik uh, bel even over dat glas wat ik heb laten staan. Die wil ik vanavond even komen uh, opdrinken. Ja. Dus die man uh, glasvroem bedoelde. Ja, dus ik heb uh, glasmier laten staan. Ik kon niet meer op. Ik denk nou, uh, kom er dus. ik kom hem morgen wel even terughalen. Nee. <laughs> man helemaal overzijk natuurlijk. <laughs> zo'n goeie is dus dat. Was zo, dat vond ik zo'n briljant, uh, briljant verhaal. Was het Paul van toevallig? Nee, het was Paul van Seur ah. niet. Nee, het was uh, Robby Ombach. Ah, nee. Die ken jij niet, denk ik. Nee. Die was knettergek. Ja. Uh... ja samen met de Luiken gaat deze hij Oh ja, veel, veel zo'n leuke man. Uh, ja. Nee, ik, ben ik ken geen knettergekke mensen. <lacht> <lacht> Nauwelijks. Nauwelijk. Zullen we nog uh, een stukje uh, muziek dus een doen? Op. Ja, we, het, dus laten we dat leuk. even doen, uh, toch? Laten we een stukje muziek doen. We zijn, uh, we zijn er toch. Daarom. Dus uh, even kijken. En dan uh, heb ik een hele leuke gevonden. Ja? Gooi open. En daar gaat hij. Ja? in my life I've been wondering why Still somehow I believe we always survive But Now I'm not so sure You're waiting to hear One good reason to try But what more can I say left to provide. Any Logins. Met dit, Is zit bij uh, ZFM. Hier in Zandvoort, gezellig. Ja. We zitten hier uh, met uh, Jaap Kopen en uh, Tino Stuy. En Gerloog, want het is half twaalf. En wat is dan. Ja, uh, normaal gesproken de kolom, maar ik weet niet of uh, Tino uh, iets uh, zou willen doen op dat uh, gebied. Dus ik, uh, op gebied. Op kolomgebied? Op kolomgebied. Oh ja, kom maar op. Nou, ah, oké, okay, dan, <laughs> uh, dan, dan gooi ik hem op. Heb ik De kolom van Stuy. De valse nood. Een avondje in een vrolijk gezelschap in Café de Ster in Amsterdam achter de rug. De trein, verrassend, breekt me niet van spoor 2A... rechtstreeks naar zandvoort zoals gebruikelijk. Kut NS, Hier wil naar bed. Een aardige conducteur wijst me de weg naar een overstap. Op station Haarlem schuif ik op een bankje aan... bij een jongeman in een kooltrui met lang haar en een sikje. En voer een beleefdheidsgesprekje. Te beginnen over de rotte dienstregeling en het personeelsrecord van onze spoorwegen... 9292 blijkt niks waard, zeg ik. Hij spreekt het Engels. Waar kom je vandaan? Rusland. Ping. Ik hoor bevoordeeld direct een valse noot in mijn hoofd. Chef Vladimir Poetin heeft namens het landgenoten een mobilisatie aangekondigd... en ik zit naast een Rus die op Rasputin lijkt. Wat doet die kooltrui hier? Maar het fatsoen wint het altijd van de argwaan. Leuk, waar kom je vandaan? Een dorpje in het midden van Rusland, je kent het vast niet. Dan uh, is toch tijd voor een klein kruiswoordje. En wat doe je hier dan? Nog gekker? Wat wil je in Zandvoort doen of all places? Studeren, zegt hij. Oh, ik zeg oké. Okay. En wat dan? En hoe? Och toch even checken of Vladimir, Vladimir Poetin wat mannetjes in Kolder heeft gestuurd naar ons kustdorpje. Ik ben pianist. Kieling woont sinds twee weken aan zee en studeert aan het conservatorium. Ik kijk naar zijn vingers. Het is pianomateriaal, dat zie je zo. De juiste vingerspreiding, zoals dat heet. Of hij vaak moet uitleggen hoe hij in de wedstrijd zit. Hij knikt begrijpelijk en het formuleert voorzichtig. Je bedoelt de Oekraïne. Mijn ouders denken anders over Poetin dan ik. Maar we laten het erbij. We willen namelijk geen oorlog in de familie. Politiek is een non-issue, anders gaat het tussen ons instaan. Kennis is macht. Misschien ook een generatiedienst als destijds bij de Brexit in Engeland. De jonkies wilden niet en de oudjes wisten niet. We laten het erbij en we gaan verder over koetjes en kalfjes. Wij genieten van de zee en van het strand. Hij was als eerder in Zand en besloot terug te komen. Hij vindt de bewoners namelijk aardig en hartelijk en hij voelt zich welkom hier. We wisselen telefoonnummers uit. Binnenkort geeft hij een piano recital en hij vraagt of ik wil komen. Da. Daar kan natuurlijk geen valse nood tussen zitten. En nu is het tijd voor Jaap Kudremans. Uh, uh, uh, uh, uh, uh. Zo, zo, zo. Zo, zo, zo, zo, zo. Ja, het is een beetje avant-garde-achtig. En met avant -garde. elektro, elektro er tussendoor uh, ik heb niet helemaal uh, uit kunnen vinden waar het nou precies over gaat. Maar ik, ik heb zo'n vermoeden, uh, als je naar, het, uh, naar de song luistert... dat het alles te maken heeft met, uh, met, met videodiscs en, en noem maar op... en allerlei uh, ranzige zaken of uh, zaken die erin uh, Ranzig? Nou ja, in de, zin, in, in de zin, als ik even een beetje kort uh, naar de tekst heb zitten luisteren... dan uh, stelt ze toch wel wat, uh, wat dingen aan de kaak uh, in, in dat opzicht. Oh. En dat uh, kan ook niet anders. Uh, want zij heet uh, officieel uh, Marinka Stam. Uh, Kalulu is uh, de naam waaronder, waaronder zij het uitbrengt. En zij heeft een studie gevolgd aan de Codarts in Rotterdam. Dat uh, is een beetje vergelijkbaar met... Uh, de, het Conservatorium van Amsterdam, waar, uh, waar je ook uh, heel veel mensen vanaf ziet komen die songwritersmateriaal maken. En dat heeft zij ook. Uh, gedaan. Dus de artiestenaam Kalulu? Dat is haar uh, artiestenaam. En het, uh, de binding met de streek heeft ze ook, want ze is uh, opgegroeid in het Haarlemse Ramplaankwartier. Dat uh, ligt dus naast Overveen. De mensen die dat. Nou, wat leuk om te horen, allemaal. Dus dat is een beetje de achtergrond. Mooi zo. Thanks for sharing this with us. Ik vond het een lekker nummer. Ja, ik ook. Heb jij trouwens een elektrische auto? Nee, Nee, nog niet. Heb je wel het idee? Nou, ik moet je eerst zeggen dat ik eigenlijk zit te wachten op auto-waterstof. Want er zijn nog steeds mensen die vinden dat een elektrische auto. de uitgaan dat dat eigenlijk vervuilender is dan een benzineauto met een normaal verbruik. Uh, kijk, diesel dat is niet, uh, niet oké, okay, weten we inmiddels. Maar uh, het is een beetje. En daar, los daarvan, hè, een elektrische auto die is echt gewoon heel erg prijzig. Ja, voor iemand die heel weinig kilometers maakt, ik koop altijd een tweedehands auto voor weinig, daar rijd ik drie jaar in, doe ik hem weer weg. Dus voor mij is een elektrische auto ook helemaal niet interessant om in te rijden. Nee. Je zou eigenlijk misschien meer brokkenpiloten verwachten onder chauffeurs die benzine rijden, maar uh, niets is minder waarde. Mensen die een elektrische auto uh, rijden veroorzaken 50% ja. meer uh, ongelukken. Dat snap ik wel. En weet je hoe dat komt? Nee, je moet heel erg winnen aan die snelheid waarmee die dingen optrekken. Het vermogen, het is, niet, ja. het vermogen is niet normaal. Nee, nee. En uh, volgens uh, de cijfers van de grootste Duitse autoverzekeraar... veroorzaken de chauffeurs van elektrische auto's steeds meer schade aan hun eigen auto... dan die van anderen. Zelfs ja. vergeleken met auto's die hard kunnen en dan praat je echt over ja, ja. Porsches en, en, en dat soort dingen. Die gaan en, ja, gaan doen. Maken ze toch nog 30% meer ongeluk. Ja. Maar dat heeft ook te maken, want ze zeggen ook dat als je een, uh, een elektrische auto wil leasen of wil huren ergens mm -hmm. dat je eigenlijk gewoon even een paar lessen moet hebben. Ja. Want een elektrische auto ja, die, die zo op jongen, dat is ja. niet normaal. Is nee, dat dus. klopt. Dat klopt. Dus, uh, nee, nee, de, de, de, de algemene snelheid nou, die, die gaat sowieso nooit boven de 200 denk ik, met zo'n ding. Nee, maar goed. Die, in Nederland ga je ook In Nederland snel ga je ook niet heel hard rijden. Want dan nee. komen de bekeuringen 4, binnen de twee weken. Binnen vier seconden zie je op de 100. Ja, je bent er zo. Ja. Maar dat zit je eigenlijk met een begrenzer werken. zo. Maar het gaat namelijk om dat ze trekt ja, heel dat... snel op. En als je niet heel snel reageert met je rem... Ja. zit je er bovenop. Ja, nou ja, dat is dan uh, de reden. Nou, meer ik denk, nou, uh, misschien vind je het leuk om te weten. Nee, nou, dat vind ik heel leuk. Dus daarom bereik ik ook steeds geen elektrische auto. Het <laughs> is Want, goedkoper. Hé, uh, hey, en een ander ding. Jij hebt uh, jij bent natuurlijk zakenman geweest. Je hebt een eigen bedrijf gehad. En uh, mm -hmm, mm -hmm. dat soort dingen. Uh, en BV's en ABCDEFG's. Ja. Weet je wat de allerbeste truc is tegenwoordig? Nou, dat is, dat is je baby. Jij hebt een kleinkind. Als je nog een bv hebt. Ja. Je hebt twee kleinkinderen. Die moet je mede-eigenaar maken. Ik heb drie kleinkinderen. Oh, sorry, excuse me. Drie kleinkinderen. Sorry hoor. Ja. Jezus, dus. ja, dat gaat hard. We kunnen ook gewoon een stop, op, uh, <laughs> een stop in de uh, Ja, drie, je draait je even om. Weet je... Het, uh, maar uh, de truc is om een baby bv op te richten. Ja. Uh, als kinderen dan 10 jaar zijn als een mede-eigenaar. Ja. Dan hoef je namelijk geen erf of schenkbelasting uh, te betalen. Meen je dat? Een, een vriend van mij heeft ook zoiets gedaan. Een gedeelte van zijn zaak al meteen uh, aan de kinderen afgestaan. Dan, dan scheelt het met erf. en. Uh, ja, maar je uh, kan het niet zomaar afstaan. Dat moet je verkopen. Ja, maar er dus, dus zijn dus uh, uh, uh, de constructie... Er is dus namelijk een belastingconstructuur in de Utrecht... zeker een meneer van Rijswijk, die heeft het systeem bedacht. En de ambtenaren noemen het inmiddels... een opmerkelijke belastingconstructie. Met andere woorden, uh, ze kunnen er niks aan doen. Ja. Uh, dus deze man heeft ook zijn zoon... Uh, bedrijfseigenaar gemaakt voor zijn bedrijf... toen hij vijf dagen oud was. <lacht> en die heeft dus de aandelen. En dan gaan die ouders gaan in loondienst bij die BV. Ja, ja, ja. Dus jij, jij runt het bedrijf, je hebt een salaris... maar je zoon van vijf dagen oud is de eigenaar op papier. Dan gaat de winst gaat ook naar het kind... <lacht> ja, daar, -da. <laughs> dan krijg je, dan krijg je uiteindelijk op één keer per jaar moet je een ledenvergadering om het ander houden. <hijen> <Vind ook wel. totstuk> Wacht even, <dan totstuk> daar, daar, daar, daar, daar, daar, Aandelenemissie, kak. Maar dat is dus, dat is dus in Luxemburg gebeurd ook heel veel. En dan hadden ze er een paar gevonden. Er is dus namelijk een Mong Mongolische peuter. Is eigenaar van het grootste steenkoolbedrijf. En in Azerbeidzjan en, en, en er zijn ook in Rusland. zijn ook en, kleuters. Die zijn de baas van nou ja, de Gazprom-achtige uh, gas- en telecombedrijven in Rusland. Dus daar doen ze het ook. Nou, Waarschijnlijk kunnen erg. ze daardoor ook die gassen niet pakken of zo. Want... Er zijn natuurlijk heel veel van die Russen... die toen ze probeert te pakken, jachten afpakken. En dat is weet je, wat je nog toen mm -hmm. ook in uitbrak. Dat ze die Russen allemaal gingen... Nou, die Russen die hebben hun geld via China, via Pakistan... via hun baby als baas. Er zijn te veel trucken... Uh, uh, uh, waarmee je het kan ontduiken. Gek vind, genoeg. Ik vind het wel heel moeiend. Uh, maar je, je kan niet zomaar je BV... Uh, ik kan niet mijn BV aan jou geven. Of aan mijn kind, of aan mijn vrouw. Dat kost geld. Ja, ja blijkbaar natuurlijk zal het geld kosten, maar misschien doe je het al met een renteloze lening. Hoe je doet, dat doe, doe is ja. het, de truc werkt, want anders ja, ja, ja, ja, het, nee, het niet. Het is, het, is, het, is, het nog, het is een, blijkbaar een maas in de wet, ja. waardoor je gewoon je kind uh, van drie de baas kan laten zijn van de Ikea. <laughs> Ja, ik zie dat helemaal vol. Ja, die aandeelhouders ja, daar Ik zou, vergaan, ik zou dan ook mijn naam van mijn BV veranderen. daar da, BV. Ja, da, daar BV. Ja. Of Boe-Boe. Boe-Boe. Dus heb je straks uh, heb je een, volgens mij een, uh, top 10 met naam. Ja, ja ik heb top 10? een, een, leuke een, een, Ik heb een, ook een, van. Ja? Ik heb er eentje. Dat is een, een, een, een, een, een, Nee, waarvan je niet wist dat het afkortingen zijn. Oké. Okay. Dus bijvoorbeeld de HEMA. Die riepen we altijd: hier eet men ja. afval. Ja. Maar dat betekent Hollandse eenheidsmaatschappij. Dat... Eenheidsprijzenmaatschappij. Eenheidsprij. Oké, okay, nee, dat bedoel ik. Ja, is er eentje. Ja. Ik weet er eentje, die was, dat was de Murado. In Den Haag. Dat was, ja? was Muradu... een verdel... nee, verdelgingsbedrijf. Murado. Ja. Muizenratten dood! Echt waar? Muizenratten dood! <hijne> yeah, dat is ja, ja, ja, ja. duidelijk. Ik vind het wel heel grijpsig. <hijne> ja, Harokamo is natuurlijk ook een... een haru haru thema-, haru haru Does haru Harry, uh, uh, uh, Karin en Monique. Oh, echt? Ja, Harakamo. Haru Lekker <Campbellité> Lekkerste broodjes. Uh, Goed, broodjes ja, op. dat was top toch. Dan kon je nog gewoon echt broodje krijgen. Je kan toch in heel Zandvoort niet een normaal gewoon broodje... Rosbief kopen? Nou, nee. nou jawel. Ja, jawel, jawel, jawel. Maar je je kan natuurlijk gewoon bij, uh, bij de slager kun je broodjes uh, kopen volgens mij. Je gewoon, uh, ja? en bij Corry uh, Corriekaas. Ja, maar Corrie dat, zijn, dat zijn allemaal weer. Ja, voor bedachte broodjes, voor bedachte broodjes, Nee, ik, ik bedoel gewoon een broodje speciaal. Ja, ja. Of een broodje kroket. Tartar. broodje tartar? -tart tartar. Nee. je natuurlijk en Harkemo. Haricamo. Haricamo had je een haricamo had je. En je had het broodje burger in de. Ja, je had een broodje zakken. Waar je s'nachts na drieën ook nog kon voor een broodje. Ik heb daar altijd ham. Met je lamme kop. Lamme kop. Doe maar vanille. En je struikelt ook nog over die show-homorzaken. Maar dat was een een broodje in de Haltestraat een tijdje gezeten. Maar er is natuurlijk een broodje zaak. gewoon. ik weet, alleen dat kom ik niet zo heel vaak. Halfwege de, uh, de Haltstraat voorbij de Griek. En dan heb je eerst een snackbar. Ja. Dan heb je wat vroeger Kroon zat. De, uh, uh, Lunch and break, bedoel je die? Ja, luncheonbreak. Ja, dat is toch, uh, dan kun je toch een broodje eten, of niet? Ja, ja dat maar, kan, niet, maar dat is niet. alleen maar op, op de dag. Het is een dagzaak. Oh, ja. maar ja, drie is die, uh, nee, maar en die dan een, een in, uh, Ik bedoel je gewoon uit. een broodje dobben. Ja, Weet je wel, bedoel je dat? Ja, een broodjes-broodjeszaak. Een ja. broodjes-broodjeszaak. Broodjes, broodjes nee, maar dat zal denk ik ook niet haalbaar zijn. Waar je gewoon met een lekker glas melk een lekker broodje Glasmelk, Glas melk, broodje taart, broodje hal. Ja, broodje en dan lever. Dan de je en ja. dan naar huis. Ja, ja lekker. Lekker man. Ik heb, nog, ik heb nog een pilot gemaakt met dobben. Met dobben? Ja. ik wil. dobben? ja why? Waarom? Why? Waarom nou? Je kan ook gewoon... Doe dat dan je niet. ik kan niks zeggen. Nee, je kan ook gewoon je mond houden. Goed, nee, ik zeg niks meer. Ga door. Van het plantsoen bedoel je? Ja. Van het plantsoen. ja maar... die is bekend als de kroketjes van Dobben. Die verkopen ze nog steeds, volgens mij, op verschillende plekken. Ja, dat, maar dat zijn... Weet je wel, dat is, dat is gewoon een, Dobbeke, een, een, een, commer, een commerciële ja. uh, uh, spin-off. Maar ik bedoel echt... Uh, um, Waar ik te op Leidsplein? Ik ging met mijn vader ging, uh, niet op Leidsplein. Uh, Leidsplein heb je er ook een. Ja. En je hebt er ook een uh, in de reguliere dwarsstraat heet dat geloof ik. Ja, dat zou kunnen. franchise. Nee, dat is geen franchise. Franchise. Ze hebben meerdere... Uh, original, ze hebben meerdere... Is dat dobben of is dat... F... Ja, dat is dobben. Dobbe. Niet de Febo. Nee, nee, nee. nee. zit even te dobben wat het nou is. Nee, het is. Het houdt niet op, hè? Met een, nee, hè? Kunnen we even een tekst op? Ja. Ja. Zullen... Heb je het geen? <laughs> we kunnen Jaap zijn mond er even dicht tapen. Ja, dat zou best leuk worden. Waar is een even... doek ja. met glorie voor wat je nodig <laughs> hebt? Zullen we nog iets uh, gaan doen? Je hebt nu antwoorden? echt twee slechte woordschappen ja. binnen twee minuten gemaakt. Jaap? Goed, ik zeg niks meer, nee, oké. Okay. Ja, dat is echt in Ik vind het wel knap. hoor. Ja, wel ja. knap. Maar ja, is gewoon dat, er allemaal, dat, dat, je, dat je dat zo ah, ja. slecht kan. Nou, Ik heb geprobeerd het. Te <laughs> Zet hem open. Ja, ik heb hem al openstaan, staan, joh. Ach, ach mooi. Mooi. Alleen maar mooi. Ja. Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later, when it gets dark, we go home.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 Was someone else, someone good? Nee, Lou Reed, Lou Lap? wat. Dat was, was nog, ja, ik ken hem nog. Ja. Nou, dat was een uh, tv-bekendheid. Uh, nee, Lou Lou Lap had een winkel in Amsterdam ja. uh, van uh, pakken en. Uh, ah, was dat het? Waar ja. zat wel als Lou een panelberg bij je ja. nog? Waar was dat dan in van Lou, oh, ja. maar, maar, hij was wel panelist. Lou Heer. van Rees, jij bent een bar van Lou van Ja, dat is een impresario is dat geweest. Lou van Rees, die zat ook in, die Ja. Ook hier bij ja? in Zandvoort altijd, dat ja. Lou van Rees. Maar er zat ook Ellen de dus in de zure van de Miss ah, Zandvoort. Nee, vrouw, ja. Dat Alain Delon en Lou van <laughs> Rees. Ja, wij, wij, uh, ja echt, bij de Miss verkiezingen. Bij de, uh, de Miss verkiezingen Zandvoort. Ja. Ja. Want uh, Rosalie van Bremen heeft... En daar heeft uh, het, dus, volgens mij die Ellen de Rosalie van Bremen opgepakt. Maar veel ja. te zijde. Oké. Okay. Uh, maar nee, Lou Lap, dat was een dumpzaak. Dat was een, een dumpzaak. Die een Zo'n dumpshop in een muiden heb je nog steeds. De verkopers. Ja, maar in het begin niet hoor. Loulap was in het begin gewoon een... Pakken? Ja, pakken. Oh, pakken. In, de, in, de, in de, de, de Verlengde van de Kalverstraat. in de Waarden. Nieuwdijk. De Lopperstraat ook dumpzaak. Nee, volgens mij niet. Um, ik nee, weet nee. dat hij dat ergens toch wel eens een keer aanschoof. En ik meen dat het bij Willem Ruijs is ooit geweest. Ja, dat daar nee, een... Iedereen is wel eens op televisie ja, geweest. Ja, ja, maar goed. Maar goed maar... Nee, dat was geen... Ge hey, overigens nog het andere verhaaltje. Hadden jullie even meegekregen van Cheng uh, Wai ja. uh, in Singapore... Cheng Wei, die, die, die gaf zich uit als Gynekoloog, man. man, Je hebt gelijk, je, je hebt gelijk. gelijk. Lulap is een dumpzaak. Lulab is een dumpzaak. Hij uitspraak van hem, was: Als de parachute die open gaat, komt hij maar terug. Ja, ja Dat bedoel ik. zie, Lulap is een Ik wou het zelf niet Maar goed, je had het Lulab. over die... Uh... Ja, over een andere dumpzaak. Deze man, Cheng Wei en Singapore... Uh, die, is, uh, die was, uh, die was uh, familie van jou. Gynaecoloog, man. Ja. En die heeft vrouwen benaderd. Onder een, die kwam, maakte een profiel aan. Een net profiel Facebook. Onder de naam Dr. Janice lee Yanghui. hui Hoi. En die gaf uh, maandelijkse uh, digitale Hoi. consulten als gynaecoloog. Ze hoefde maar een heel klein beetje te betalen. Maar ze moesten wel foto's opsturen van hun geslachtsdelen. vertelde hij wat er moest <lacht> gebeuren. Hé, <lacht> hey, jongens, de top 10? Ja, uh, dat, komt, dat komt. De ja. top 10 van de merkzame. Op tien. Dank je Frank. Tien <laughs> merknamen waarvan je niet wist dat het een afkorting is. Ik begin bij King Peppermint. Wat King. denk jij dat het wordt? King. Kan ik, kan ik, kan ik niets nee. uh, hebben? Kwaliteit in nietsgevenaard. Oh. Dat is toch grappig, heb ik nooit gewild. Dat is wel eens uh, King Peppermint, Kwaliteit in nietsgevenaard. Dus oh. Sinds 1922 is het snoepje al te koop. Ja. Op een 9 Teeval. De, je kent teval hè? Teval-anti-aanbak. Uh, en uh, teval uh, uh, ja. Oh, ja, Ja? Teflon en. Aluminium. Teflon en aluminium. Oh, Tefla, Teflon. Ja, dat tef nou, klopt. Dus, uh, nou ja, goed, dat uh, dus. goed verzonnen. Fans. Fans kennen we natuurlijk allemaal van. Het uh, zit op mijn broodbeleg. Uh, broodbleg, hè? En. Uh, uh, uh, dat is uh, uh, chocolade, en allemaal dat soort... Veenstra uh, in zone of zo? Nou, bijna, ja, bijna de Vries en zone. Oh, nou, ja ja. Weet je waar die... Nou, Z kan alleen maar in zone zijn. Weet je waar die fabriek uh, gestaan heeft? No? In, no. in Vaasem, boven Apeldoorn. Daar no? uh, staat de vinsfabriek oh, Thanks voor sharing, is dat ja. ja. heel goed. Paasje papier, kennen we wel? Paasje, Paasje. toiletpapier papier? Paa -ge. Papierfabriek papier. Gennep. Oh. Ja. En tegenwoordig is het uh, een onderdeel van het Amerikaanse Kimberly Clark. Is je Murado muizenrat de dood, vind je nog steeds leuker? <laughs> Wat zeg je allemaal? Ja, Murado vind ik nog ja. steeds ja. leuker. Houwe Kamer vind ik ook leuk. Oude Kamer vind ik ook leuk. Hé, <laughs> hey, André Lon? Nou, dat moet, de man heet de André en zijn vrouw Lonneke, denk ik. Nee, André's Kapsalon. Oh, <laughs> ja, <dat was> <laughs> ja, dat ja. Heet de dus wel nou André, André Lon? Oh, goed, hè? André's Kapsalon. Ja. Ja. Uh, op vijf, Konimax. Ja, dat verzin je nooit. Conserveren, import, export, maatschappij. Conserveren, import, export, maatschappij. Ik Bussum, naar de Bussum. Ja. Stinken, man. Nee, ik zat er niet naar de Bussum, hij zat ja. in Baren. Ja, in Studios, want ja. dan namen wij ja, programma's op, tv-programma's op. Ja. Ja. Dan rook het nog gewoon. Ja, <laughs> nah, ja, ja Konimix zit daar, ja. Konimix studios, ja. noemen we dat. Ja. Klopt dat. Konimix. Ethos. Ethos bestaat ook al best heel lang. En uh, van 1931 wordt de coöperatie onafhankelijk van Philips. Want het was van Philips. Hm. En, uh, en het betekent Eendracht. Toewerding, overleg en samenwerking. Nou, wat mooi. Man. Je verzint het toch niet? dat is de voetbalclub DOS. Dus ja. Door, door oefening sterk. En, e, en EMM. Ja, Eendracht Mag. Op drie. Op drie. Drie. drie. drie. Remia. Remia kennen we natuurlijk van de Remia. De, de ja. en, uh, en dat zit in, uh, dat zit in Amersfoort. En, uh, en het heet dan ook Roos Elektrische Melangeers in Richting Amersfoort. Nou, dat is niet heel erg origineel, vind ik. Nee, maar ja, Remia klinkt dan wel beter. Ja, dat is waar. <laughs> Als je nou zegt voor gewoon... maar een potje: de Roos Elektrische Melangeers in Richting Amersfoort, maar dan een kleintje. Ja, een kleintje. Met een klein beetje graus. Uh, de Spar, weet je ook niet. Uh, je het denkt het denk aan de boom, maar dat de spaar. is het niet. Weet je dat de Spar trouwens een van de grootste uh, uh, hoe heet het, uh, supermarkten in Europa is? Dat zou zo kunnen, maar ja. dan onder andere naam of zo. Nee, gewoon onder andere ja. naam Spar. Oh. In 1932 werd het uh, opgericht en het motto luidde... door eendrachtig samenwerken profiteren allen regelmatig. Jezus. Dat is de Spar. Samenwerken, profiteren, anderen allen regelmatig. Nee, niet andere. Ah, Oké. Okay. <laughs> dus je hebt er nog uh, wel een, hoor. En één, nee, nee, nee, je hebt het al verteld. Dat wordt er helemaal? Ja. Maar dat is toch een Hollandse... Hollandse Eenheidsprijzen Maatschappij Amsterdam. Ja, dat klopt. klopt. Ja. Uh, uh, ik ja. heb er nog wel één, hoor. Nou, wat Kijk dan? Dat is? Adidas. Ja, Alle domme idioten doen aan nee, sport. Er, nee, dat nee. is Adidas er. Dat zijn, oh, dat ja, zijn ja. die broers. Ja. Dat Adidas ja, en zijn broer... Ja. En zijn broer uh, is met Adidas begonnen. En zijn broer die kreeg een ruzie. die is Puma begonnen. Bizar, hè? je en, ook, ja. Ja, weet ja. je ook heel leuk is? Die stond er nog niet bij bij jou, maar die heb ik hier gevonden. Ja? Duo Penotti. Oh. Dat klinkt heel Italiaans. Ja. Maar dat is hartstikke Hollands. Penotti staat voor... Peters Notenindustrie. Ach, nee. Ja, ja. <laughs> <laughs> du open Peters Notenindustrie. <laughs> okay. Dat vind ik echt een enorme uh, tegenvaller. Dat is wel erg uh, bijzonder in ieder geval. En de Febo, hè? Oh ja. En betekent Febo? Uh, dat is gewoon de plek waar het vandaan komt, de Febo. De eerste Febo, die was in de Ferdinand Bol in Amsterdam. Meen je dat? Ja, ah. daarmee het Febo. Wat grappig. Kijk, dat zijn dan van die leuke dingen, ja, dit, hè? Luister, nee, wist, de, uh, banen, dit, dit krijg je toch lekker mee. Dan krijg je lekker mee ja. en dan hoef je niks voor te doen. Nee. Je, je loopt er zo tegenaan. En ja. uh, het is uh, kosteloos. Ja. Hey, maar, en nog uh, nou ja. hebben we tijd voor één klein nieuwtje? Nee, niet meer. We oh, hebben jammer. 10 seconden. Dus, uh, nou ja, we gaan uh, dood over uh, ja, die, in 2020. Oh, lekker opbeurende gedachte. Ja, er komt een, ja. een komeet onze kant op. Volgensmogend ja, ja, is het februik De komeet.